De vrouwen die de Amerikaanse acteur Bill Cosby beschuldigen van verkrachting... zijn opgelucht dat hij is veroordeeld door een jury in Pennsylvania. Ook een aantal bekende actrices, die schreven onder de hashtag MeToo... hebben positief gereageerd op sociale media. Cosby is schuldig bevonden aan het drogeren en misbruiken van een vrouw in 2004. Cosby had altijd gezegd dat het contact met instemming van de vrouw plaatsvond.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 Zuster met Astrid de Jong. Hartelijk gefeliciteerd en een fijne Koningsdag nu al. En dit is een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het programma dat door jou wordt samengesteld. En dat doe je door te bellen naar 0800-1121. Of natuurlijk kun je een mailtje sturen... Omroepmax.nl of mij even opzoeken via Twitter of via Facebook. Je mag ook altijd als je wil komen chatten... via www.omroepmax.nl slash nachtvuster. En er is de Radio 1-app op je mobiele telefoon. Via die app kun je gratis en voor niks berichtjes sturen... en dan hoor ik heel graag van je. Speciaal als je in Groningen woont ook. Want daar is natuurlijk iedereen al een beetje zenuwachtig... voor Koningsdag. En uh, daarom is mijn collega Michel. Ja Blok daar in Groningen. Ik heel even kijken of ze mij al hoort. Misha, goeienacht. Ja, hi Astrid. Hallo. Ho, ho. Ja, je ja. Ja, hoe, hoe wakker ben je, wou ik zeggen. Oh, ik ben heel <laughs> erg wakker. Ja, Net zoals heel veel Groningers, die ook vooral heel erg dronken zijn. Oh. En heel erg hongerig. Ik zie ze vooral in de rij staan voor een broodje shawarma. En uh, vandaag ga ik alvast de route lopen, vannacht dus eigenlijk... ga ik alvast de route lopen die het koninklijk uh, gezin morgen ook gaat lopen. En het beginpunt is uh, Prinsenhof. En daar sta je daar al? Daar sta ik nu. En daar, daar sta ik al. Wordt er naar je gezwaaid of dat niet? <laughs> nou, er zijn, het valt me erg mee. Ik dacht hier staat nog helemaal niemand, maar ik zie nu twee mensen. Uh, opvallend nuchter zijn ze nog. Ik denk de meest nuchtere mensen hier in de stad. Die zijn naar uh, de deur aan het kijken en naast me staan twee jongens uit Zwolle. Hoe lang zijn jullie hier al? Ja, we zijn hier denk ik uh, een half uurtje te kijken. <laughs> waar naar? <laughs> ja, we willen eens even zien waar de koning uh, morgen ook naartoe gaat. Okay, omschrijf het eventjes voor de luisteraar. Ja. Waar gaat de koning beginnen morgen? Ja, we hebben net gehoord dat hij bij de prins of aankomt. Dan heb je een uh, soort pleintje vlak voor de kerk. En dan, uh, dan gaat hij zijn rondje doen, heb ik gehoord. En uh, ja, wie weet, uh, activiteiten, ik weet niet precies wat er allemaal te doen is hier morgen. Maar ja. ik denk, wat zegt u? Drones. Drones hoor ik net. Maar <laughs> ik denk wel dat de koning uh, zich hier gaat vermaken. Ja, ik denk wel dat het uh, gezellig wordt morgen. jij bent speciaal waar vandaan gekomen om hier naar te kijken? Ja, ik uh, was in de binnenstad en uh, ik denk, nou, ga eens kijken waar de koning allemaal uh, morgen langskomt. En toevallig uh, zag ik hier een man staan en die vertelde dat de koning hier langskwam. Dus bij het koningshof. We staan hier nou te kijken en het uh, nou, ziet er uh, aardig gezellig uit. Maar ik denk dat het morgen nog een stuk gezelliger is. Er zijn er nog niet heel veel mensen. Maar als ik zo zie, ik denk wel dat het morgen een gezelliger boel gaat worden. Hey, en hoe oud ben je? Ik ben 19 jaar. Je bent 19. Het feest vindt echt een paar meter die kant op plaats. Wat ja. doe je hier? Waarom sta je hier naar die poort te kijken? Ja, ik vond het een beetje te druk in de stad. Dus ik denk, nou, ik ga eens even kijken hm. waar de koning allemaal langs gaat. Het nou, is de eerste keer dat ik in Groningen ben. Dus ik denk, nou, ook een beetje wat van de stad zien, toch? En hoe kom je thuis? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik denk gewoon de eerste trein morgen terug. Echt, ga je tot die tijd hier bij de poort staan? Nee, we gaan zo de jongens opzoeken en dan gaan we nog even biertje drinken en dan uh, is het mooi geweest. Oké, okay, nou je hoort het Astrid. Er zijn gewoon echt al mensen die hier naar de poort komen kijken. Om te zien waar de koning morgen ja, zijn route gaat starten. Ongelooflijk. En Misha Blok staat daar. Misha Blok die gaat op zoek naar de Groninger. Die zich al verheugt en uitkijkt op morgen. Koningsdag en het bezoek van het koninklijk gezin. Wij gaan verder met Nachtzuster 0800 1121.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 Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. brand van binnen. Nacht sister. doe iets aan erbij, Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht sister. al ik de morgen. Nachtzuster, doe iets aan ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de wat ben ik zonder al je zorgen. Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik iets van de pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, ik de morgen. Nachtzuster, ik iets van de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, ik iets van de pijn. Nachtzister. Nachtzister. Oh, oh, oh. Nachtzister. Yeah, oh, oh, oh. De the Doe iets aan de pijn, ja dat gaat me helaas niet lukken. Maar ik kan wel mensen met vragen doorverbinden met mensen met antwoorden of andersom. Als ze tenminste bellen naar 0800-1121. Geef je vraag door of zo dadelijk natuurlijk je antwoord. Ik hoor het heel graag van je. Um, hallo, met wie? Ja, met Robert. Dag Robert. Hi. Hi. Ja, ik heb een vraag. Oh, nou, gelukkig twee. maar. Ja. Um, um, ik, um, ik woon in, uh, in Malden. Dat is de gemeente Heumen. Malden, in, en, uh, uh, ja. Ik, uh, ik ben, uh, ik ben uh, vrachtluisjevuur. Dus uh, dat, het, het valt mij misschien iets meer op. Want er staat namelijk een bord in, uh, in een straat. Um, en daar staat... Uh, doodlopend voor vrachtwagens. Oh jee. Maar dat, dat is helemaal niet zo. <laughs> nee. Dat is gemeen. Want, ja, dat vind ik dus ook. Dat vind ik heel ja. raar. Want als je, als je die straat inrijdt... Uh, ik ik rijd er wel eens met een personenauto. En in een hele enkele keer... Ik ben er ook eens een keer met een vrachtwagen doorheen gereden. Maar... Um, uh, je, kunt er gewoon, je kunt er gewoon met een grote vrachtwagen door. Ja. En je rijdt dan, je rijd dan door, het, uh, door het dorpje Heumen. En uh, dat, is, dat is geen weg die nou geschikt is... om dagelijks honderden vrachtwagens uh, te verwerken. Maar het kan wel. Het is niet doodlopend. Nou ja. En, um, um, ja dat, dat, ik vraag me af waarom... ...doet men zoiets. Mm -hmm. En um, ja, mag je als wegbeheerder... Uh, ...mag je zomaar een bord neerzetten... wat gewoon niet klopt. Het klopt gewoon niet, dat bord. Het is eigenlijk de weggebruiker voor de gek houden. Ja, nee, dat, ja nou, ik, ik zit even te piekeren, hoor. want ja. ja, want... ...is het nou niet zo dat ze dat opzetten Omdat als er maar vaak genoeg uh, mensen doorheen gaan rijden met een vrachtwagen... dat je op een gegeven moment doorzakt of de weg beschadigt of uit de bocht vliegt. Ja, dat, dat zal ongetwijfeld de gedachte zijn. Ja. Maar uh, dan zouden ze gewoon, uh, naar mijn idee, een bord neer moeten zetten... verboden voor vrachtwagens, met uitzondering eventueel van bestemmingsverkeer... Ja. Uh, als je echt in die straat moet zijn... Uh, maar, maar ik vind niet dat je een bord neer moet zetten... Uh, doodlopend voor vrachtwagens, terwijl dat helemaal niet zo is. Nee, want het is natuurlijk jokker naar de raar. mensen toe. Ja, ja. precies. Ja. Maar precies. weet je het ook zeker dat als je erdoor zou rijden met een vrachtwagen... dat je niet op een gegeven moment met je... Uh... Ja, dat weet ik heel zeker, want ik heb het, ik heb het zelf een keer gedaan. Ja. Toen was er een, uh, toen, toen, uh, ik, ik heb een... Ik heb wel eens een rit, dan moet ik ook in Malden zijn, dus waar ik woon. En toen was er een omleiding um, en ik dacht van ja, dan kan ik twee dingen doen. Ik kan ofwel de omleiding volgen en dan rijd ik best wel een flink stukje om. Of ik ga door Heumen ja. en dan uh, ga ik uh, heel eigenwijs uh, met mijn vrachtwagen uh, dus door de straat. Die eigenlijk doodlopend zou zijn voor mij, maar die dat dus niet is. En het is een sluipwegetje naar een industrieterreintje. Ja. Ze willen van, jou daar gewoon niet daarom... hebben. Nee, precies. Nee. En dat snap ik ook wel. <laughs> dat snap ik ook wel. Ja. Maar ik vind, ik vind het toch raar om een bord neer te zetten wat niet klopt. En nee. Ja. Kan dat zo, mag dat zo maar. Mag, dat, mag, dat niet... mag je niet kloppende borden neerzetten. Maar weet je ja. ook zeer, zeker dat het een officieel bord is? Want als ik als inwoner gewoon geen zin heb in al die vrachtwagens in mijn straat... dan kan ik natuurlijk zelf nee, ook het, iets het, van het is karton. Echt wel een, het is echt wel een officieel bord. Uh, oh, het, ja. echt, ja, het is echt wel een officieel bord. Het is het bord uh, doodlopend. Dus zo'n blauw bord met een witte streep en daar bovenop zo'n rood blok... Ja, ja, dat klinkt heel um, uh, ja, kloppend. Ja. ja, toch? Ja, ik weet het niet precies, maar ik, ik geloof jou, ja. En uh, met als onderbord een vrachtwagen. Ja. Afbeelding van een vrachtwagen. En die staat uh, zowel als je vanuit Malden uh, die straat in wil rijden, als uh, wanneer je van de andere kant afkomt, als je vanaf Overafeld komt lak het maar, uh, ja, overal, <laughs> overal. Over Maar, wa maar wat, ja. Is de, wat, uh, Robert, wat is de Robert, wat is de straat? Hoe heet die? Volgens mij is dat de Looistraat. De Looistraat. In, In Heumen. Heumen. Ja. Oké, okay, nou goed. Uh, misschien dat mensen die situatie kennen... of misschien dat ze uh -huh. gewoon over het algemeen weten... of je nou wel of niet een kloppend bord daar neer moet zetten. 0800-1121. Robert, we gaan op zoek naar deze... Ik, uh... mag, mag ik nog een klein vraagje erbij doen? Ja. ja? Um, ik heb diesel geknoeid in mijn werkjas. Nee, toch? En, uh, ja, echt. Ja. En uh, ik had hem in de was gegooid. Uh oh En flink wat zeep erbij. En, uh, en noem maar op. Ik denk, dus zullen we dat varkentje even wassen. <laughs> de, het varkensjasje maar, uh, in dit geval. Ja, ja. Uh, ja, inderdaad. Maar het varkentje stinkt nog steeds. Ach jee. Dus uh, ik, uh, ja, ik zou ook wel willen weten... Wat kan ik eraan doen om die dieselgeur eruit te krijgen? De geur ja, een paar alleen. Een druppeltjes. Ja, de geur ja. vooral. Ja, het ruikt stevig Ja, maar een natuurlijk. paar druppeltjes. Maar dat is echt stinkspel. Maar je ziet het niet? Je ruikt het alleen? Nee, je ziet het niet. Je ruikt het vooral. Oh, oké. Okay. En wa wat is het voor jas? Want dat is natuurlijk belangrijk, hè? Is het uh, katoen? Is het trico? Oh, is het. Uh... Nou, uh, nou, kom je, ja. nou kom je op... Uh, op op gebieden waar ik dan heel weinig... Is het gladde in, stof? Is het, het is een gladde stof. Ik heb hier een vergelijkbaar. Ja, Het is zo'n gladde van dat, dat... Ja, een beetje zo'n... Uh, ja, een werkjas. Een ja. werkjas. Nou, ik heb wel een beetje een beeld hoor. Ik denk niet dat jij dagelijks zo'n jas aan hebt, maar... Ik, oh, ik heb ook mijn werkjas aan, maar oh, okay. die heeft ja, dan pantenprint. Heb ik niks <laughs> okay. Dan heb ik niks gezegd. Dan heb ik niks gezegd. Geur uit werkjas 0800 ja. 1121. Gaat allemaal lukken, denk ik zomaar, Robert. Ik hoop het. Goed zo. Nou, bedankt dat je er even was, hè. Graag gedaan, hoor. <laughs> Oké, okay, hoi. Doei. Doei. Dank je. 0800 1121. Dus we gaan heel even bij Groningen snuffelen hoor. Want uh, Misha die staat daar. Nu, kijk, die heeft natuurlijk inmiddels al lang al chance. kans. Misha, ja. Wat, ja, gebeurt wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Inderdaad, er was net een jongen en ik schatte hem zo'n jaar of 19. En die heeft gewoon gevraagd of hij bij mij mocht slapen vannacht. Ja, maar nou, dat was dat gaan die we jongen. Niet doen. Dat was die jongen die moest wachten op de eerste ja, de trein. Jongen, <laughs> ja, nee, dat was een andere Astrid. Oh, okay. Maar ik sta nu bij de Martini-toren. Eh, want ik loop de route die de koning morgen gaat lopen. En inmiddels ben ik bij de Martini-toren. En daar staat een hele koningsgezinde jongen volgens mij. Want je hebt smink op, rood of blauw. Heel veel smink, ja. ja. En uh, hoe dronken ben je op een schaal van 0 tot 10? Nou, dik in een 8. Dik 8, <laughs> ja. ja hoe lang ben je hier al aan het feesten? Ja, zeker wel een uh, uur of uh, vijf toch. Nou, zeven uur waren we bij hem. Toen ja. gingen we even indrinken. En, uh, ja. Ja, dus jij, zeven... bent, jij bent zijn vriendin? Nou, gewoon een vriendin. Oh, een vriendin. Maar die staan wel arm in arm. Ze ja. zijn gewoon goede vrienden. Ik ken hem al zes, acht jaar of zo. Okay, en wordt hij een beetje leuk dronken of irritant? Nee, hij is heel gezellig hoor. Ja, hij, is heel gez... hij kan heel leuk dansen. Dat kan... kun je leuk. even doen. Ja, nou, dat, dat wil je wel zien hè. Oh, oh, Oké, okay. okay. zo okay, de dus. goede vriendin wordt even vastgepakt. En van achteren eventjes uh, wordt er een dansje gedaan. Oh, oh. wordt heel erg uh, schunnig dit. <laughs> uh, maar wat ik wilde weten is, wanneer heb jij je voor het laatst echt de koning gevoeld? Zo'n gevoel van ik kan de hele wereld aan. Nou, als ik heel eerlijk ben heb ik nooit echt een koningsgevoel gehad eigenlijk. Maar als ik gewoon in een had, dacht van nou weet je, dit heb ik wel echt gewoon zelf gedaan gewoon. Maar voor de rest ben ik niet echt koningsgezind. Maar het gevoel hè, van de koning, van uh, ik doe het goed, ik, uh, ik kan het hele land besturen. Ja, dat, dat, ja, ik denk dat ik ook prima gewoon zelf een koning zou kunnen zijn. Ja, dat ja, als komt jij, prima. Als ja. jij koning zou zijn, wat zou dan het eerste zijn wat je zou doen? Of vakantie gaan, gewoon lekker lang op vakantie gaan, zoals Willem altijd doet. Waar naartoe? Gewoon lekker naar Griekenland, vakantiehuisje, echt dikke prima. En mag die goede vriendin mee dan? Nou, zeker, want we nee, hebben ja. toch een villa, dus genoeg oh. kamers toch? Hè? Lekker. Ja. Hey, heel veel plezier nog. Ja, Oké, okay, Hi. Nou, ik ga verder op de route, Astrid. Ja, vraag jij maar aan mensen wat ze zouden doen als ze koning waren... en ga op zoek naar de Groningers, hè? Ja, de echte Groningers, <laughs> die nog, uh, nog nuchter genoeg zijn om mij te woord te staan. Daar wat, ga ik naar op zoek. We gaan het horen, want Misha doet regelmatig verslag vanuit Groningen... wat daar gebeurt op deze Koningsnacht. En natuurlijk gewoon vragen en antwoorden via 0800-1121.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 I Het ook is waar we aan beginnen Twee van wij zijn één met elkaar Ach, ik blijf het een prachtig liedje vinden, ik kan er niks aan doen. Het Koningslied: ik onthou alleen altijd treintje Oosterhuis. De rest weet ik, ben ik allemaal vergeten. Maar goed, uh, geschikter wordt het natuurlijk niet dan uh, dit nummer draaien. En uh, voor de rest: vragen en antwoorden. Robert had ik net aan de telefoon. Die vraagt zich af uh, of, het, uh, of het verplicht is dat een verkeersbord ook Klopt. Dus uh, mag er een verkeersbord staan... aan het begin van, het straat dat, uh, van de straat dat die straat doodloopt... terwijl die helemaal niet doodloopt? Dat wil hij graag weten. 0800-1121. En hoe krijg je de geur van diesel uit je jas? Jaap, goeienacht. Goeienacht, nachtzuster. Hallo. Um, ik heb uh, sinds uh, geruime tijd al... Uh... ...uitzending gemist kunnen bekijken middels zo'n zo appje. Mm -hmm. En dat op uh, diverse afspeelmedia. Uh, nou, dat is altijd uh, goed gegaan. Um, en dan nou kreeg ik laatst een, uh, een mededeling. Uh, binnenkort moet je omschakelen op uh, het zogeheten start. Dat oh. is een, een, een vernieuwing blijkbaar. Ja, platform, nou ik... ja. Ja, dan heb ik op verschillende uh, afspeelmedia dat uh, al staan. En altijd krijg ik de opmerking: afspelen mislukt. Afspelen mislukt. Afspelen mislukt. Ik baal er ontzettend van. Want ze willen dus. Nou, ik kan het nog op dat uh, ene. Uh, apparaat kan ik er nog krijgen, maar um, ze zeggen gewoon dat het uh, dus voorbij gaat. Nou, dan weet ik niet meer wat ik moet doen om uitzending gemist nog te, te volgen. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Het nou, ligt het dan het programma? Ik begrijp het niet. Ik heb diverse media. Dan moet er toch eentje wel goed zijn hè? Ja, maar ik... ja ik, ik heb het vaker gehoord. Maar ik heb er zelf helemaal geen last van. Dus de vraag is dan eventjes uh, uh, hoe je dat voor elkaar bokst... als je dat wel wil gebruiken. Uh, want volgens mij, als je het, op, als je het via start wil doen... Dan, uh, dan moet je daarvoor betalen... Oh? Volgens mij, dat dacht ik. Maar... Ik um, oh dat nee, dat het... is alleen als je geen, geen reclames en dergelijke wilt. Ja, nou ik heb dat... Ik weet ook, ik kreeg inderdaad een uh, mededeling van... Uh, uh, vind je het goed uh, als wij... Uh, jouw gegevens gebruiken. En dan denk ik, nou ja, ik weet niet wat ze precies mee doen. Als ik denk aan ja. uh, de recente ontwikkelingen met ja. Facebook... dan denk ik, nou... Maar goed, uh, ik heb er eventueel geen bezwaar tegen. Maar um, dan denk ik, waarom krijg ik dan altijd... Uh, afspelen mislukt. Ja. En nou, ik, ik vind het heel vervelend, want ik, is er nog een andere manier op het internet om uh, uitzendingen mis ja, te krijgen? Ja, om terug te kijken, maar, maar je kijkt wel binnen Nederland, toch? Ja. ja zeker. Ja. Ja, ik zit. Ik, ik weet dat er problemen waren bij, bij bepaalde mensen, maar ja, hoe je ze dan oplost, dat is misschien dan wel prettig om te weten. Hè? Is misschien zo dat het alleen maar mensen met een iPad of zo. Uh, alleen om Apple te bevoordelen. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Nee, dat is het niet. Nee, nou ja, ik weet zeker dat het getest is ook op zo'n zogenaamde Android telefoon. Maar ja. is het? Um, nou ja, ik weet het ook gewoon niet. Ik, ik zit ik een beetje het... te denken. Misschien dat het. Uh... Ik heb het nog niet voor elkaar gekregen. Misschien zijn er meer mensen. Misschien zijn er tips voor wat je doen, kunt doen. 0800 ja, 1121. Ja, ja dat is toch ook wat. Je moet het natuurlijk wel kunnen zien. Nou, ja. we gaan het in ieder geval uh, proberen, Jaap. Fijn dat je in ieder geval naar de publieke omroep wil uh, kijken. Ja, ja, dat is fijn. Bedankt. <laughs> Goed, goeienacht. Hoi. Dag. Martine. Ja, goeienacht. Hallo. Hallo. Ja, ik heb een vraag. Nou, kom maar door, Martine. Nou, uh, ik hoorde van de week van een drummer van een band uh, dat hij een jaar of 30, 40 geleden gespeeld heeft in een bandje dat luistert naar de fantastische naam Booze Before Breakfast. <laughs> tuurlijk. Ja. ja. Tuurlijk. Ja. <laughs> Nou, ik kon zich er te verder weinig van herinneren. Hij had geen opnames. En, nou ja, dat is, heb je met booze before breakfast. Het is in ieder geval een, een, een, uh, uh, een goede tijd geweest. Maar booze als in drank, hè? Booze. Ja, booze, ja, ja, ja, precies, ja, ja. ja, ja, Ja, maar nou, mijn vraag is... Uh, be, bestaat dat peentje <laughs> nog of heeft iemand... Uh, uh, ja zijn er opnames van. Maar mijn allerbelangrijkste vraag is... wie heeft die naam bedacht? Want ik vind hem zo geniaal. Ja, maar hij was gewoon echt vergeten verder hoe het zat. Ja, ja. Ja, snap ik. Ja, zullen we maar zeggen. Nou. Ja. ja. Uh, Oké, okay, dus een beentje van uh, 30, 40 jaar geleden. Boos before breakfast. Als mensen en... zich er iets van herinneren... dan vind jij het al leuk, neem ik aan. Ja, vind ik leuk. En ja. ik, het beentje komt uit de Achterhoek. Oh. Het is zo'n normaal bandje, maar dan ah, okay. uh, het benging geloof ik en vreselijk veel bier en in die grote spuren optreden. En dat, uh, dat heb ik allemaal wel we te weten te achterhalen, maar ja, ik, ik, vond, het, ik vond het gewoon zo'n leuk, zo leuke naam. Ja, en dan wil je ook een beetje wat erachter zit, een beetje ja, ja, misschien weten. Misschien is er een opname ja. van zelfs of weet ik veel. Nou, het zijn in ieder geval niet zulke grote hits geweest... dat de Radio 1 omroep Max computer uh, uh, materiaal in bezit heeft. Want dat heb ik natuurlijk oh, meteen dat, even gecheckt. Dat is spijtig. Nou, ik, ik probeer de hele nacht wakker te blijven... en uh, dan uh, hoor ik het hopelijk wel. En jij weet niet, jij weet niet hoe, uh, hoe deze drummer heet? Ja, tuurlijk weet ik dat. Oh. Hoe heet deze drummer dan? Die heet Jeroen Feitel. Jeroen Feitel. ja. Oké. Okay. Nou, als mensen het allemaal een beetje, als dit allemaal een beetje kunnen plaatsen, dan horen we het heel graag. En het was gewoon de bezetting, zo, drummer, uh, slaggitaar, basgitaar en zanger. Oké. Okay. Gewoon het, het klassieke bandje bezetting. Ik vind het zeg toch maar. wel een beetje een grappig verhaal dat hij het zelf niet meer weet. Oei, ja, misschien ja. had ik zijn naam niet moeten noemen. Nou, jawel, ja. juist wel, tuurlijk wel. Oh, Kom jijzelf. op, zeg. Ja. ja. Ja. Ja, ja, misschien herinneren mensen zich hem dan. En, uh, ja, precies, nou, precies. Ja. ja, dat hij het ooit verteld heeft. Ik zit in dat bandje, dat die mensen het wel uh, onthouden hebben. <laughs> Goed. Martine, we gaan op zoek. Dank je wel. Ik dank jou ook. Doei. Dag, Hoi. Oh nee, we gaan eerst, ik wou naar Elise, maar we gaan eerst eventjes bij Misha kijken. Want die moeten we een beetje in de gaten houden. Mooie vrouw in er eentje <laughs> op pad in Groningen. Dus uh, Misha. Ja ik, de, ja, ik de, de, ik hoor de, iedere keer zo'n... Het is half drie, maar het is gewoon echt in Groningen gezellig druk, of niet? Het is heel gezellig druk, heel druk inderdaad. Mensen allemaal aan het feesten, heel veel dronken mensen. Maar ook duchtere mensen. Want ik sta nu bij de Grote Markt, op de Grote Markt. En uh, een hele nette jongen tegenover me, met een wit blouseje aan. Ziet er nog heel strak uit. Wanneer heb jij je voor het laatst echt de koning gevoeld? Uh, ik heb mij voor het laatst de koning gevoeld... Uh, dat ik op de opleiding, waar ik graag het eerste jaar uh, zeg maar alle punten wil binnenhalen op uh, hbo-rechten, op het zijn heb ik uh, voor een tentamen heb ik een uh, voldoende gehaald tegen alle verwachtingen in. En uh, dat heeft me wel echt de koning gevoeld. Had uh. je niet goed gestudeerd? Ja, niet zo goed gestudeerd. Ik had wel goed gestudeerd naar de resultaten, maar ik had me beter kunnen voorbereiden ja Ik ben de koning gewoon. Het is me gewoon gelukt. En naast jou een, uh, een vriend van jou? En wanneer heb jij je voor het laatst de koning gevoeld? Nou voor het laatst eigenlijk op dit moment zelf. Ik vind het eigenlijk een hele gezellige avond hier in Groningen. Er is veel te doen. Het je echt... straalt ook helemaal. Ik straal helemaal. Ik vind het helemaal geweldig. Ik, uh, ja, eigenlijk vind ik het een, uh, een gezellige boel. Het is heel erg druk hier. Uh, maar voornamelijk op momenten dat ik me echt een koning voel is, op momenten dat ik me fijn voel. Het is niet echt mijn reden, maar het is gewoon enkel gewoon ik voel me fijn en ik ga er gewoon voor. En uh, ja, sommige dagen zit het gewoon heel erg tegen en dan voel ik me niet een koning. Ik denk dat dat misschien de beste uitleg is. Sommige dagen lukt alles, hè? Wat is jou vandaag gelukt? Vandaag wat gelukt is. Uh, <laughs> ik heb gewerkt eerst. Um, Daarna ben ik dus, uh, heb ik rijles gehad, dus dat is gelukt. Ik heb rijles gehad en dat is helemaal goed gegaan. Nee, zeker. En dat is belangrijk, dat ik dus niemand zeg maar, uh, heb aangereden. Daar ben ik best wel trots op. Oh, je bent echt positief ingesteld, ik hoor het al. Hey, en jij hebt nog een, uh, tot slot nog een koninklijke boodschap hè, voor ja. de mensen. ja Ik heb een koninklijke boodschap voor de mensen. Omdat ik vind, uh, ik kom oorspronkelijk uit Colombia... Ik, ben, uh, ik woon nu in Nederland al voor een aantal jaren. En ik vind gewoon de samenleving hier, dat het gebaseerd is op vertrouwen met deze multiculturele samenleving. En bijvoorbeeld uh, partijen in de politiek, bijvoorbeeld PVV. Ik bedoel, ik wil niet uh, zeggen, bijvoorbeeld mensen die stemmen op PVV, die mogen dat gerust doen. Maar er zijn enkele aanleidingen dat ik persoonlijk denk dat dat voor polar polarisatie, zeg maar... Uh, so in de samenleving brengen en ik vind dat we met elkaar elkaar moeten accepteren en elkaar normen en waarden gewoon moeten accepteren en dat het dan gewoon, uh, ja, gewoon gezellig is, net zoals op deze Koningsdag. Ik zie allemaal verschillende mensen van allemaal verschillende afkomsten. Heel veel Nederlanders, maar ook heel veel mensen met een andere etniciteit bijvoorbeeld. En dat vind ik juist mooi aan Koningsdag. Dat we gewoon samen even niet denken aan, uh, aan bijvoorbeeld uh, problemen die zeg maar, in de politiek uh, komen. Zeg maar, ja. Die een beetje leiden naar polarisatie. Oké. Okay. Hartstikke mooi. Helemaal uit zijn hoofd, hè? Ja, en heel ik veel komma's zeggen... en weinig punten, moet ik zeggen. Precies. Ik heb ja. hem zelf maar even gezet. Zet hem op de mail en stuur hem naar de koning. Misschien heeft hij er nog wat aan voor morgen. Dat zijn de adviezen. wel. Ja. Uh, Misha, weet je, jij bent daar nu wel, maar, maar uh, morgen, ja. morgen ben je ook te horen op Radio 1. Vanaf hoe ja. laat? Ja. Dat is vanaf half tien. Dan uh, in de gezamenlijke uitzending. En dan ga ik de socials doen. Kijk. Dus ik hoop dat ik uh, vannacht heel huis hier uitkom. Ik ben al een paar keer uh, op een vervelende manier gegrepen. Nee. Maar ik ga me... Ja, maar het, mensen zijn ook echt heel erg dronken hier. En zitten ook echt aan je. Dus ik probeer me hier gewoon goed doorheen te slaan. Oh, ja. Een beetje je ellebogen gebruiken dan, hoor. Ja, ja, precies. Maar als ik nou echt in nood ben, dan uh, trek ik aan de bel. Dat is goed. Ik hou je in de gaten. En veel succes wow, daar. Nou, wat wil ik nog wel zeggen... Uh, ja, dat okay. vind ik wel. Niet? Het zijn allemaal potten. Oh ja. Het zijn allemaal potten. Een selfie. Ja, joh. Ja, dit is echt. Oké, okay. ga maar weg. Ja. <laughs> <laughs> ik kom zo bij je terug. <laughs> je mag iets meer. iets meer... Ga maar weg. In plaats van. Ga maar weg hoor. mag wel. Oh ja. Mag ik even <laughs> <oefenen>? <laughs> Eén keer. Ga maar weg! Ja, zie je veel beter al. Tot zo, ja, Misha. <laughs> Hoi. Misha Blok is dat voor ons in Groningen alvast. Om daar te kijken hoe men zich voorbereidt op de komst van de koninklijke familie. 0800 1121 voor vragen en voor antwoorden. Elise. Ja, goeienacht. Hallo. Gut, jongens, wat is het een gezellige bende daarin. Uh, daarin ja, gezongen, het is zo midden in de <laughs> nacht, zoveel geluid... en dan lekker bij jou in Och, alle rust. Misha, die die Misha, die, die moet daar maar rondrennen. Ja, nou, ze vindt het hartstikke leuk, hoor. Die redt zich heus ja, wel. Ja, nee, die bijt wel van zijn gast. Ja. Nee, ik luister altijd op, uh, op zaterdag na. Radar. Radar. Ja, leuk, hè? Ja, ja. ja. Maar um, ik bel natuurlijk voor heel wat anders. Ja. Um, uh, ten eerste, um, uh, uh, nou, de kritiek die ik, die ik op je heb... dat uh, mag je straks met je, uh, je regisseur uh, gaan uh, bespreken. Wat? Dat ga ik niet herhalen. Nou, dit kan natuurlijk niet. Je kan niet zeggen, ik heb kritiek... maar ik ga niet zeggen wat het is. Dat vind ik een beetje raar. Nou, oké. Okay. Uh, uh, ja, ik, nou, weet je, ik, ik, ik wil het even kort en bondig houden. Waar ik een beetje moeite heb... De, de laatste tijd uh, met jouw programma. En uh, ik ben niet alle nachten wakker. Dat, uh, dat geef ik heel eerlijk toe. Probeer een beetje to the point te komen, Elise. Want nee, ik ben I wel come, heel benieuwd. Ik kom to, ja. to the point ja. nu. Dat uh, ik vind soms... Dat je, uh, dat, je, dat je af en toe met sommige bellers dat je heel lang bezig bent. <laughs> en er zijn momenten dat ik dan denk van... oh, mijn heden... Astrid, ik hoor dan wel ook wel dat je probeert om het, gesprek, uh, om het gesprek te beëindigen. Dat wel. Maar er zijn momenten dat ik denk van... Oh, hé hey, Astrid. En dan zet ik de volumeknop laag. Ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar ja, van andere mensen hoor ik weer dat ik mensen niet lang genoeg uit laat praten. Dus ik probeer maar gewoon een middenweg te zoeken, hè? Ja, nee, ik snap het ook wel. Oh, gelukkig. Ik snap het aan de ene Aan de ene kant snap ik het ook wel. Maar er zijn momenten dat ik denk van... Oh, Astrid, dit gaat te lang duren, want omdat dan iemand zegt Ja, maar ik wil nog eventjes er wat aan toevoegen. Ja. Weet je, snap je wat ik bedoel? Ja. ja, nee, dat snap ik heel goed. Maar ja, andere mensen zeggen weer, je moet mensen wel laten uitpraten. Ja, maar ja, goed. Eh, eh, eh, eh, eh, je weet ook met een belprogramma natuurlijk ook... dat er heel, men, heel veel mensen natuurlijk ook in die wachtlijn staan. Hè? Ja. Goed, daar kom ik op. Euh, dan, dus, nou ga ik het kort houden. Oh, omdat er natuurlijk dat zou wel fijn zijn. Mij. Ja, ja, precies. Ja, nee, ja. maar nou, dus, dan, je zit er ook achter mij weer in, heel stel. Echt? Um, ja, dat okay. denk ik wel. Ja. Kijk maar naar je lampjes. Ja. Maar, zullen we, <laughs> zullen we nu to the point komen? Ja, nou, Ries. kom ik ja. to, the, to the point. Eh. Um, je had net een meneer aan de telefoon en die had, het, uh, die had het dan over die doodlopende weg met die vrachtwagen. Daar kan ik geen antwoord op geven. Maar hij had het ook over zijn uh, jack waar zijn diesellucht in bleef hangen. Ja. Uh, het is mij een keer met mijn brommertje overkomen. Ja, heel stom. Ik heb een snorbrommertje. Ik rijd maar 25 kilometer per uur. Elise, hey, het tanken... spijt me echt. Ik kan het. Maar je. je, je... Nee, ja, to the point! point. <laughs> met tanken heb ik een keer gemorst toen ja. op een spijkerbroek met, uh, uh, met, uh, met benzine. En ik heb hem toen, uiteindelijk heb ik hem naar de, wasre, naar de, naar de wasserij gebracht. Ja. Aan de wasseret gebracht. Ja? Hij is. Brandschoon, benzine lucht eruit, alles teruggekomen. Oké, okay, dus dat is de tip. Naar de stomerij of de wasretten? Ja. Wasrette. ja. Dan heb ik nog één hele korte vraag? Ja. Dat heb ik ook al gezegd. Ja. Hoe komt het dat ik nachten heb dat ik wel gewoon normaal na met het oog op morgen in slaap val. En smorgens om zes uur wakker word met Jurgen van de Berg? Word jij wakker met Jurgen van de Berg? Ja, nee. Je snapt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Ja, nee. Laat eens alsjeblieft op dat goosje matras niet gaan rollen los. Goed. Maar ja? goed, nee, maar dan word, ik, dan word ik dus om zes uur wakker. Ja. Gewoon normaal. En nu, vannacht heb ik weer eens een keer nacht. En het gebeurt mij ook, nee, het gebeurt me wel vaker. En dan. Uh, ik in slaap met het oog op morgen. En dan word ik om half twee wakker met Pieter van der Wiel. En dan zit ik jou daar de hele nacht te luisteren. Ja. Maar wat, wat is nu je vraag waarom je de ene nou, keer wakker wordt en de andere ho keer niet? Komt, hoe komt dat dat, die, dat, die, dat ik dat, dat die slaap af en toe dat dat gewoon niet goed gaat? Sommige momenten. Ja, dat is natuurlijk een beetje lastig, want we weten niet. Uh... Ik wou zeggen wat voor pillen je slikt, maar we weten natuurlijk nee, niet nee, wat nee, jij, nee. hoe jouw nee, dag nee, eruit nee, ziet. En, want, of de uh, haan krijgt, ik, uh, Of Nee, ja. ik drink s'avonds laat geen koffie en al dat soort dingen meer. Uh, ik heb hooguit een, uh, op mijn nachtkastje een glaasje water staan. Oh. Uh, ik doe uh, s'avonds voordat ik naar bed ga, doe ik totaal geen gekke dingen. Nou, ja, misschien gewoon, weet iemand niet waarom je de ene nacht uh, wel lekker doorslaapt en de andere niet. Wat zou het kunnen zijn? Ja, het verschilt natuurlijk heel erg per persoon. En uh, dus, uh, het zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Ja, ik heb dagen. Dan, uh, dan slaap ik gewoon normaal door. En er zijn dagen. Nou ja, zoals toevallig nu dan vannacht. En ik denk ik: shit. Nou. Nou, uh, ik nou, zou bijna zeggen, vertel verder. Nou lig ik weer in een haastriem te luisteren. Ja, nee, dat is ook niet prettig. Nou. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Je, je hebt een superleuk programma. Oh, nou ga Even. je zo beginnen. Oh, ik, hoorde van, ik hoorde van de week iemand <sus> op de... Oh, oh, ik, ja, verlaat, nu is het nee, goed, Elise. Ik ga door naar de volgende, hoor. Hoor je mij eventjes uh, heel erg, uh, zeg maar... Um, hoe zeg je dat? Kordaat afsluiten? Ja, nee, maar je hebt helemaal gelijk. Goed. Doeg, Elise, wel trusten. Jo, doei. Doei, doei. Gerero? Ja, Gerero van der Heijden, Eindhoven. Dag, Gerero van der Heijden. Zeg het eens. Dag, ik heb uh, een heel ander onderwerp. Uh, ik, wil, uh, ik ben op zoek naar een, uh, een vrouw waar ik me heel zorgen over maak. Een, oh. een vermist persoon. Dat klinkt niet best, Gerero. Vertel. Ja, die, die heb ik leren kennen uh, zondag een week geleden... Mm -hmm. in het feestgeruis uh, op toen uh, PSV-kampioen werd... op het stationsplein in Eindhoven. Ja. We zijn uh, een hele avond wezen feesten. Uh, we zijn nog wel wezen drinken. En ze is bij mij blijven slapen. Oh. Toen is ze, ze heel... Ja, er kan ook wat gebeuren in Eindhoven. Ja, dat hoor en, je wel eens. Ja. En op een gegeven moment uh, heeft ze toch wel eens iets over zichzelf verteld. Dat, uh, ze was eigenlijk... Ze ze heet Cindy Farrington, oorspronkelijk uit uh, Michigan. Ze is Amerikaans van oorsprong. Woont in Antwerpen. En ze was eigenlijk op de vlucht uh, voor de vriend... en ze durfde absoluut niet terug naar Antwerpen. Toen heb ik gevraagd, heb je daar uh, aangifte gedaan? Heeft ze wel gedaan, maar ze durfde niet uh, terug te gaan. Ze had bijna niks bij zich in, in de zin van de kleding. Uh, ik heb ze wat uh, meegegeven... Uh, ze had zelfs ook geen mobiele telefoon bij zich, wilde ze ook niet geven. Hoort hij mij nog? Ja, ik hang aan je lippen. Oké, oh, oké. Okay, oh. ja. okay. En uh, we hadden de afspraak gemaakt om. Uh, ik heb in ieder geval mijn adres en telefoon achter uh, te laten dat, uh, dat ik altijd voor de klaarstroom als het nodig is, uh, maar dat zij ook uh, binnen twee dagen zeg maar uh, contact nog met mij zou opnemen, maar ja. ze is gewoon uit het beeld verdwenen. Ik, ben bij de, ik heb de politie in Antwerpen gebeld. Die, die heeft te weinig aanknopingspunten om zeg maar, een actieve uh, iets op te doen. Ik heb haar opgegeven als vermist bij de politie in Eindhoven vandaag. Oh jee. Ik weet wel dat zij op uh, 7 1973 geboren is. En ze heeft een kledingzaak gehad, of ze heeft aan de Rijnderstraat 29 in Antwerpen. En dat staat op internet. Alles wat ze tegen mij verteld heeft, klopt allemaal. Oh, okay. Ja, want het klinkt ook een beetje alsof ze een kletsverhaal tegen je opgehouden heeft. Ja, maar zover ik het na kunnen trekken, klopt het allemaal. Ze staat inderdaad ook op internet met die kledingzaak en... Uh... Oké, okay, maar nu laat ze niks meer van zich horen. Nee, dus mijn vraag is... Uh, kent iemand deze vrouw? En als die deze vrouw kent... laat ze mij alsjeblieft contact met mij opnemen. Ja, en dan wil je eigenlijk alleen maar weten... of, ze, of alles goed met haar gaat... Ja, sowieso. Want... En ik wil eigenlijk ook weer contact met haar hebben, want ik vond haar ook wel heel erg leuk. Maar wat nou als zij denkt van, oh nou, ik vond het toch, stel, ik kan het me niet voorstellen natuurlijk, maar als zij denkt, ik vond het zo'n leuke man, ik wil uh, liever vanaf zijn, dus ik uh, doe maar net alsof ik verdwenen ben. Dan, uh, over mij dan? Ja, ik oh. zou misschien Dan, uh, dan respecteer ik dat, dan okay. is het haar mening, absoluut. Goed, nou Guerrero, uh, je hebt je verhaal gedaan. Als iemand uh, deze Cindy uh, kent of het verhaal herkent, 0800-1121. Ja. Of eventjes de politie bellen, want uh, uh, als ik het goed begrijp, dan, uh, nou ja, niet zomaar de politie bellen natuurlijk. Even denken hoor. Ja, het is dus in ieder geval geen uh, levensbedreiging. Maar nee, dus politie... in ieder geval dat uh, 0900 8844 of andersom. Maar... Ja, ja, ja in ieder ja. geval de politie van Eindhoven is al iets van op de hoogte. Oh. Ze heet uh, Cindy ja. Farrington. Ze komt uit uh, Antwerpen. En ze is oorspronkelijk is Amerikaans en komt uit... Michigan-Amerika. Uh, ja. En als iemand nou toevallig weet van dat ze gewoon eigenlijk uh, geen contact meer uh, wil, dan willen we het ook graag weten, want dan kunnen we iedereen geruststellen. Goed, uh, Gerero, ik, ik ben dat benieuwd het goed met haar gaat. Ja, ja nou. dank je wel. Oké, okay, jij ook bedankt. Oké, okay, goedjes. Dag. Jos? Ja, daar ben ik. Hallo, Dag. Jos. Hallo. Hoi. Dag, zuster. <laughs> Zeg met het dus. Het ah, hè? Wat ik net hoorde van die jongen met die vermiste vrouw. Het is uh, een ja. en al verhalen, ja. Ja, wat ik ja. je nog even al wilde zeggen: ik wil je complimenteren met je mooi programma. En ik vind uh, iedereen die aan de telefoon is even belangrijk met uh, zijn of haar verhaal. Hoor. Dus uh, mij maakt niet uit of het wat langer duurt of niet. Nou, dan gaan we nu afronden. Ja. Klaar. <lacht> <lacht> Waar belde hij over, ik ga, Jos? Ik had al een antwoord voor jou op die eerste vraag van oh, die, uh, die vrachtwagenchauffeur uit Malden. Met die doodlopende <lacht> straat? Ja. Nou, er is helemaal geen probleem. Hij mag daar gewoon inrijden. Dus hij mag er ook inrijden als er geen omleiding is. Dus uh, ik zou er eigenlijk gewoon iedere dag doorheen rijden... en dan gaan ze zelf een ander bord neerzetten. <gif> Want het is helemaal niet verboden om in een doodlopende straat te rijden. Er staat nergens uh, in de wet dat het verboden is. Nee, maar hij rijdt door. Dus hij vraagt ja. zich af... weet je, uh, als hij niet zo eigenwijs was geweest... Wat hij ja. natuurlijk wel een klein beetje is. Maar als hij niet zo eigenwijs was geweest... dan rijdt ja. iedereen rijdt daar dus om... terwijl je er gewoon doorheen kunt. En er staat dus ja. een bord wat gewoon helemaal niet waar is. Het, is een, ja, het zou dan inderdaad niet kloppen, maar ook dat is niet verboden. De wegbeheerder mag rustig een bord neerzetten wat niet helemaal klopt. Alleen, het is niet handig. Oh. En als mensen het genoeg door hebben... dan zal de gemeente waarschijnlijk een ander bord plaatsen. Want dan zal het bord een gesloten verklaring voor vrachtauto's moeten komen te staan, lijkt mij. Of een, een verklaring. dat is nog, nog beter. Want stel nou dat ik eraan aankom met een bus, ja. noem maar wat. Ja, dan kan ik gewoon doorrijden, want het bord geldt niet voor mij, hè. En het is ja. meestal een stuk langer dan een gemiddelde vrachtauto. Maar ja, is het dan zo dat alle... Ja, het is eigenlijk heel raar. Een doodlopende weg voor vrachtwagens. Dat, wa, wanneer zou een weg alleen maar voor ja, vrachtwagens... Ja. Eigenlijk niet, want er zal een onderbordje onderstaan, dat, uh, ja, doodlopende weg, en dan voor de categorie vrakauto's. Maar een beetje onzinnig, want uh, dus het is een doodlopende weg, maar met de auto kan ik er wel een personenauto gewoon doorrijden. Dus het, het bord klopt niet helemaal, maar hij stelde de vraag van, uh, is het, uh, mag de wegbeheerder zo'n bord plaatsen? Ja, mag die rustig, alleen het is niet handig. Nee. Nou. Dus het is dus eigenlijk niet het juiste bord voor de toepassing, of in ieder geval voor uh, hetgeen wat ze willen bereiken. Hè. Ze willen eigenlijk bereiken dat er geen vrachtverkeer doorheen hoort, hè. dus geen vrachtauto's. Nou, dan ja. zou ik gewoon een bord plaatsen, gesloten verklaring voor vrachtauto's, ben je klaar. Met uitbescherming zonder bestemmingsverkeer, zoals die jonge man ook aangaf. Oh, ja. Nou, dus, uh, morgen uh, gaat de wegbeheerder denk daar naartoe met een filtstift. Nou, misschien wel. Ja, dankjewel, <laughs> Jos. Ja, graag gedaan. En uh, nou. Morgen een fijne koningsdag, zou ik zeggen. Helemaal hetzelfde, Jos. Dankjewel. je wel. goedjes. Doeg. Bye. is echt vrolijk, hè, om een team voor drie. Heerlijk. City to City is dit. The road ahead.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 City was dat. De road ahead is empty. Ja, vind je het gek? Staat er zeker zo'n bord dat je er niet in mag rijden? Nou, die vraag is in ieder geval afgevinkt. Heb ik nog wel vragen over... Uh, dieselgeur uit de werkjas krijgen van Robert 0800 1121. Uh, Jaap heeft problemen met de app van de NPO. Uh, en hij vraagt zich af of mensen nog tips hebben... om hem wel aan de praat te kunnen krijgen. Martine die is op zoek naar het bandje Booth Before Breakfast. en uh, Ze sprak de drummer Jeroen Veitel... die zo'n 30, 40 jaar geleden in die band had gezeten en uh, die er eigenlijk niet zoveel meer vanaf wist. Dus zij is nu op zoek naar informatie. 0800-1121, als je de bent toevallig kent of bent... Elise die wil graag weten waarom ze de ene nacht wel als een blok slaapt... en de andere nacht niet. Wat zijn mogelijkheden? Want het kan natuurlijk ook heel persoonlijk zijn. En Guerrero die is op zoek naar Cindy, die hij heeft ontmoet in Eindhoven... en die opeens niet meer te bereiken is. Mocht je het verhaal herkennen en iets voor Guerrero kunnen betekenen... 0800 112... Eén. En dan is er nog mijn collega Misha Blok, die is alvast in Groningen... van waar uh, morgen mijn collega's van Radio 1 uitzenden. Natuurlijk allemaal om aandacht te besteden aan Koningsdag... en het bezoek van de koninklijke familie aan Groningen. En Misha is de route vast aan het verkennen. Ben je veilig, Misha? Ja, ik ben veilig zijn twee mannen die naast me staan bij het Waagplein en we staan te kijken naar een, ja, wel een boeiend tafereel. Hè? Er is ja. een, uh, um, nou vertel het eventjes. Wat we de, zien. Mijn vrouw die heeft een, roze, of een oranje hoofddoek, ik denk een beetje dat Rambo is. En die man is een beetje vrouwlaarzaam, maat 44 denk ik vanaf hier. Ja, maar wat is er gebeurd? Uh, ruzie tussen uh, vriendin en vriend. Een uh. muzie tussen vriendin en vriend. Ja, heel heftig ook, want de, nou, de man is helemaal over de rode, ja. wordt gesust door het meisje met een uh, oranje Rembo uh, hoofddoek inderdaad. En daarnaast staat, denk ik, toch zijn vriendin, hè? Of zijn zus, ik weet het niet. Kun je <laughs> het vanaf hier zien? Maar ja, ja. ze hebben wel hetzelfde postuur. Dat bedoel ik. Dus misschien zijn zus of ja, familie van, kan zijn, hè? En, nou ja, dus we zaten te praten over wat we zagen... en toen zei jij ja. heel erg wijs... dit soort ruzies komen ook voor binnen de Koninklijke familie. Jazeker, want op een gegeven moment heb je zoiets van... Uh, wat wij zien niet achter de schermen de ruzie... misschien bijvoorbeeld tussen Alexander en Maxima. Dat wordt misschien verbloemd door de televisie. Dat zien we niet. <laughs> Maar we gaan er vanuit in eerste instantie dat ze geen ruzie hebben natuurlijk. Nee. nee, maar denk je dat ze een heel fijn huwelijk hebben? Als je op televisie ziet, dan denk ik haast wel. Ze kunnen veel dingen doen, op reis gaan, uh, zonder erbij na te denken. Of ze genoeg nog geld hebben, of uh, gewoon in het algemeen dingen doen voor de Nederlandse staat. Dat is wel belangrijk. Hey, en kun jij in één minuut vertellen, als de koning hier morgen is, wat moet hij weten over Groningen? Sowieso uh, dat de kroegen heel lang open zijn, uh, grote markt, vismarkt, dat dat belangrijk is. De Olle Griesen, oftewel de Martini Toren, dat die echt functioneel is voor de stadjes. En dat er veel mensen naar Groningen moeten komen en veel toeristen aantrekt. Met name buiten Groningen ook, uh, in dit geval. Wat moet je snacken qua bruin fruit? Snacken de Gunningen Kouk, of de Groningen Koek. Is dat echt bruin fruit? Oh nee, bruin fruit. Nee, sorry, uh, naar je zei snacken. Uh, we zijn langs de route, er staat iemand te vallen met een snacktentje met Groningse saté. Het is niet gezond, maar het is wel lekker en fijn. Okay. Wat is er nou Groningse nou ja, saté? Ja, wat is een Groningse saté? Dat je daar komt. Groningse saté, die smaakt naar meer. Dus als je geen <lacht> een hapje neemt, wil je dat <lacht> nog meer nemen. Ja, dankjewel. Ik ga het niet proberen, want ik ben zelf vegetariër. Ah, oh, maar je hebt ook vegetarische saté, hoor. Dus, de, na drie uur in Groningen heb je die wel. Oké, okay. <lacht> <Eeuw>. dankjewel. <lacht> Ik ga verder. Ja, Misha Blok is dat die de raarste verhalen in Groningen van straat haalt uh, vannacht voor ons. Uh, en je kunt natuurlijk blijven bellen. 0800 1121. Um, eens even kijken hoor. Mevrouw Regeer. Ja, je hebt me geduld wel op de proef voorsteld. Ja, en dan hebben we ook nog maar anderhalve minuut. Nou. Maar um, het gaat erom dat ik een brief heb van 1971. Ja. Yeah. En dat is een kwekeling bij mij die in de kleuterschool bij mij stage liep. Oh. En ze heet Willy Uitenbooghaard en ze woonde in Noordwijk Hout. Dus misschien als de mensen luisteren weten wie het is. Want ik denk dat ze een jaar of 17 was. Ja. Yeah. Nou, dan is ze nou ook al in de 70. Nou, als je 17 was in nou, uh, 71, dan is ze... ja, dat is dan dit. Nee, nee, nee, is ze in de 50. Ik kan niet meer rekenen. Nee, ik ook niet. Maar dan is ze misschien wel in de 60. Ja. Denk ja, ik. Nou, uh, en ik waarom zoekt u haar, af. mevrouw Regeer? Wat zegt u? Waarom zoekt u haar? Nou, omdat ik een brief nog heb van haar. waar ze mij bedankt voor de school, voor de, de lessen waren... dat ze het goed heeft gevonden. Ach, Gossie. ja. Ja, maar... ik weet niet meer wat ik die bewaard heb, want ik ben nog verhuisd. Dat heb ik ook blijkbaar meegenomen. Ik denk, nou, dan ga ik maar ze aan de telefoon vragen. Want heel veel mensen luisteren altijd en je weet ja. maar nooit. Nee, en, en als u er dan gevonden heeft, wat dan? Nou, dan kan ze misschien mij uh, opzoeken. Ik sta aan <laughs> okay, nou, het telefoonboek. Oké, dat is wel gezellig natuurlijk. Weer ja, even bijpraten. Je ja. weet maar nooit. Nou, mevrouw Regeer. Dat wil ik zeggen. ik ga op, want de ander zit ook weer te wachten. Ah, nou, dat is lief van u. Nou, tot de volgende oh, keer dan, mevrouw Ik wil niet slapen. Nou, slaap ik niet. Dus, dus nu ga ik slapen. Oké, okay. welterusten. Ja, nog verder hoor. Ja. Dag, en bedankt daarvoor. Dag. Dag. Dag. Nachtzuster, een programma van Max.